CFM in 2010, al 20 jaar live. CFM. Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenau 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. Inderdaad, met het tweede uur van de Zondag in Kennemerland. Eh, AB Radio en ZFM Zandvoort. 105.8 en 106.9. En ook op de livestreams te volgen. www.abradio.nl. En www.zfmzandvoort.nl. Dus eh, dat eh, voor de mensen die af wilden stemmen. Dan uh, gaan we eens even uh, praten met uh, iemand die hier ook uh, bij CFM nog wel eens een beetje uh, de boel wil uh, lastigvallen. Klein beetje maar Klein, beetje. Klein beetje maar. <laughs> maar je staat ook uh, ergens uh, in een bar Café 4 genaamd. Ja, yeah, dat klopt. Want ik zei het al aan het, uh, aan het eind van uh, het vorige uur. Ruud uh, Jansen treedt op. Hoe hebben jullie dat uh, voor elkaar gekregen? Is dat... Uh... Nou, ik ken Ruud Jansen toevallig. Jij kent hem? Ja, want in het café in Haarlem waar ik werk treedt hij ook iedere vrijdag op. Mm. Dus uh, zodoende hadden we gevraagd aan hem van... Uh, hey, god, lijkt het leuk om een keer in Zandvoort weer op te treden. Want zoals jij zelf al zei, is het echt jaren geleden dat hij in Zandvoort was voor het laatst. Ja, ja het, is, uh, het is geweest, uh, nou laten we zeggen, in de jaren tachtig onder andere. Daar is hij ja, eigenlijk klopt. min of meer een beetje bekend. Uh, met. Dan weet ik dat hij toevallig drie maanden geleden ook in Zandvoort was. Maar dat was een besloten feest. Beslotenfeest. Ja, voor een gemeente het, was iets. Oh, was hij daar, uh, was, was hij, daar... hij daar op een hele mooie vleugel aan het spelen. Ja. Maar die vleugel past er bij ons niet in. <laughs> nee. En zoals Ruud Jansen 20 jaar geleden um, met zijn hele complete band zat... past er bij ons ook niet in. Nee. Dus wat gaan we krijgen? Gewoon een live unplugged versie van Ruud Jansen solo. Zo, dus, uh... dus hij krijgt een mooie piano voor zijn neus. En daar mag je het uh, verder mee uitzoeken. Ja, van. en ik moet zeggen, ik heb hem al een paar keer gehoord... Solo, of niet? solo? Ja, ja, solo. In Haarlem, uh, in het café waar ik werk, speelt hij altijd solo. Ja. Oh, dat wist ik, dat is... wist ik niet. Maar dan, dan heeft hij dat dus al, toch wel uh, redelijk snel onder de knie uh, moeten, moeten krijgen, denk ik, uh, wat, dat, wat dat gaat, of niet? Nou ja, je kan hem ook nog steeds met de bint erbij bestellen, maar... Ja, ja. ja. ja. ja dat is meestal dat ja, de bint. Het is zo'n artiest, je kan dat gewoon alleen. Ja, nou ja, goed... Uh, hij zal toch ook wel wat, uh, in de loop der tijd, wat ouder geworden zijn. Want uh, ik ken mm -hmm. hem natuurlijk, uh, zeg maar, toen niet. Zijn <laughs> zicht gaat er niet op vooruit, zeg maar. Nee, dat geloof ik ook <laughs> niet. Hij heeft een, een enorme bril, bril op, in ieder ja. geval. Dat weet ik wel. Uh, maar het is uh, het niet aan hem af te zien dat hij gewoon dan nog even goed, goed kan piano nou, spelen. Zijn dus. pianospel, ja, dat gaat 100% op gevoel bij hem. Ja? Noem een nummer en dan kan hij spelen. Dat ja? is heel eng. En ja, de teksten weet hij, ja, omdat hij wat ouder wordt inderdaad, niet allemaal meer helemaal goed. Maar daar heeft hij een hele mooie oplossing voor. Dan laat hij het mee uh, zingen natuurlijk, door het publiek. Nee, ja, dat dan sowieso. Dat, <laughs> wat gebeurt, wat doet hij dan? dat uh, gebeurt sowieso. Wat doet hij wat doet nou, hij dan? heeft een heel mooi klein laptopje waar mooie grote letters op staan oh. van de teksten. Dus alle, lyrics, letters. alle lyrics, uh, komen bij 72 uh, inch oh, of ongeveer, zo? ja. 72, <laughs> 72 inch, ja. <laughs> <laughs> dus het allergrootste lettertype wat er, uh, ja. wat er is, eerlijk gezegd. Ja, ja. Nou ja, je hebt ze nog groter, maar dat <laughs> past niet op het scherm. Nee, nee, dat past niet meer op het scherm, <laughs> Goed, maar hij is uh, vanmiddag uh, bij, bij, bij café 4 want uh, daar werk hier dus, uh, ja, zoals klopt. gezegd. Maar, hoe laat begint het? Het begint om vijf uur. Oh, dus iedereen die na, uh, uitgeluisterd is naar dit programma kan gelijk, hup, rechtstreeks door. Meteen de kroeg in. Ja. Uh, ik zeg er wel bij, vol is vol. Want als ik iedereen hoor die gaat komen, dan past het niet meer. Nee, oké. Okay. Nou, ik denk niet dat ik er dat ik er nog bij kan komen. Wat dat nou, gewoon goed proppen. We hebben het proppen. Uh, we, we Zoiets vaartje... zo uh, zoals een Japanse metro. Hè? <laughs> <laughs> en dan nee, nee, kijken nee, of die deur nog dicht uh, past of niet? Nee, hier valt het nog wel mee, want we hebben de zaak een beetje uitgebreid. Oh, is dat zo? Ja, nee, we hebben niet het pandje ernaast gekocht. Voor nee? Nee. <laughs> nee. dat worden sommigen wel weten. Uh -huh. nee. Maar uh, we hebben terras overkapt. Ja. Met een heel mooi doek en framewerk en. Uh, dan passen er nog een mannetje of 20, 30 extra bij. Oh, dus uh, een beetje op het uh, kleine terras wat, uh, wat daarvoor uh, ja, staat. Dat is, uh, dat is nog ja. allemaal te doen. Ja, dat is zeker weer te doen. Oké, okay. nou, het is uh, dus vanaf 5 uur vol vijf is vol. En dan, uh, en, dan, en dan is het uh, gewoon over. Ja, klopt. Van vijf, uh, vijf tot uur is word, het wordt, wordt gewoon belaagd weer. Uh. Ja, dus, de programma lijn ook goede <laughs> Ja, bedankt. de, de programma komt ook nog binnen. Nou, Hé, <laughs> hey, dankjewel uh, Moenice. Ja, ja, graag gedaan. Uh, en uh, ik ga weer gewoon verder met, uh, met een stukje muziek. Uh, dat is uh, deze van uh, Stevie Nicks. Zo is eens een keer gebruikt bij uh, Destiny's Child in 2001. Maar dat is Edge of Seventeen. Sings the song, sounds like she's singing Ooh, ooh, ooh Just like the water winged up Sings the song, sounds like she's singing And run before your old age starts passing you down to the ground, or you'll be making no more sound. There's a road. De afgelopen zeven minuten waren voor de Cosmic Carnival en de Greenlight de winnaars bij de Rock Alternative Categorie bij de Grote Prijs van Nederland in december in de Melkweg. Daar was ik getuige van en zeker ook dit nummer. Het was gewoon een fantastisch nummer om naar te luisteren, dat sowieso. Maar eerst even wat andere zaken, want er wordt ook gevoetbald in de Eredivisie. PSV nek uh, vrijdag gespeeld 3-0. Heracles Vitesse 1-2. Heerenveen Willem 2-4-2. Roda Utrecht uh, werd 2-0. RKC tegen NAC werd 0-1. En vanmiddag om half drie zijn begonnen Groningen-Twente. Dat staat inmiddels nog... dat. Nou, schijnt 0-0. Sparta, ADO, Den Haag 0-0. En VVV tegen Feyenoord staat ook 0, 0 0 Tenminste, althans voor mijn informatie. En eerder deze middag werd de, de wedstrijd tussen Ajax tegen AZ gespeeld. En alles wat Amsterdam uh, trof was goed, want het was 1-0. En er is één man die daar absoluut niet blij mee is. En die hangt nu aan de telefoon, want dat is een AZ-supporter, Ron Brouwer. Ja, dat is <laughs> En daarom heb ik het ook expres even een beetje gemeld. Zo. Ja, dat vind ik een beetje jammer. <laughs> goed, uh, nee Ron, we hebben jou... Ja, wat wou je, ja, je zeggen? Ik wil even één ding over zeggen. Ja? Uh, want ik weet dat er heel veel Ajax-supporters in Zandvoort wonen. Maar <laughs> ik denk dat het allemaal mee eens zijn dat de scheidsrechter niet helemaal uh, goed was. Nee. En dat AZ veel meer kansen had als Ajax. Maar goed, ja. ze hebben gewonnen en ik wil iedereen daarmee feliciteren in Zandvoort. Uh. Juist. Nou goed, bij deze dus. Maar ja. we gaan uh, natuurlijk niet uh, bellen voor een uh, analyse van de wedstrijd uh, tussen Ajax en AZ. Want ja. dat, uh, dat doen we dus niet. Dat klopt. Nee, want 30 januari hebben jullie traditie getrouw. Ja. Of tenminste, het is altijd uh, in dat laatste weekend van januari, laatste zaterdag, een uh, ja. winterbarbecue. Dat klopt. Ja. En dan vind ik altijd zo'n gezelschap bij jullie daar voor die deur. Want dan is iedereen uh, verkleed in Tiroler uh, pakken en weet ik nog wat. En jij ja. uh, was vorig jaar verkleed als Heidi, geloof ik. Ja, dat klopt. <laughs> het stond me wel, toch of niet? Uh, nou, nou, ik zie je toch liever in, in, in, in Oliver Hardy uit. Uh, <laughs> is, maar goed, uh, dat, dat is even persoonlijk, maar wat, wat, is, die, wat is dat uh, voor, voor een bedoeling, die winterbarbecue? Uh, de winterbarbecue is gewoon een, een barbecue wat je zomers ook doet, alleen we doen het in de winter. Ja. En we doen het even wat, met wat robuustere uh, stukken vlees. Dus uh, hele hoge uh, grote stukken rippenhuis. Ja. Dat soort dingen. En iedereen is lekker verkleed. Maar je hoeft niet echt per se verkleed. Je kan ook gewoon in, uh, in skikleding... Uh, want de deuren staan helemaal open. Dus het is vrij koud overal. Mm. En uh, we zijn gewoon een beetje in de, in de wintersportstemming, zeg maar. Ja. Uh, dat Weet is een je... beetje de bedoeling. Ja. Ja. Wordt word, word ook, word ook je hut omgetoverd tot een ski-hut? Het is een beetje, ja, een beetje winterstafreel, zeg maar. Uh, alles, uh, ijspegels hangen aan de muur. En uh, ja, het is een beetje koud allemaal. Oh, ja. En uh, je, krijgt, je krijgt ook een skipas. En uh, op die skipas uh, kan je een flukeltje krijgen, een jekermeistertje en, en, uh, en een boswandelingetje. En een is... boswandeling met dit weer? Ja, natuurlijk. <laughs> <Tja>. <laughs> een boswandeling met dit weer. En, en, en dan krijg je zeker ook nog gratis wat skis erbij, of niet? Ja, we, we doen allerlei spelletjes erbij, ja. dus, uh, skilopen. Uh, dit jaar is voor met uh, het eerst bij de wie. Ik kan wel skisporten, dus uh, ski springen en dat mm -hmm. soort dingen. Ja, het is gewoon een heel geweldig uh, spektakel. Yeah. En, uh, het is gewoon gezellig en allemaal. Uh, ja, uh, het is uh, ski -en, een beetje af skimuziek en dat soort dingen. Yeah. Hoopgezelligheid in ieder geval. En ja. lekker eten, gezellig, gekkigheid. Ja, dat, maar dat is gewoon even om ook even te laten zien dat, dat er ook bij Café Laura al en Hardy de wintermaanden ook nog wel wat te bleven valt. Want dat is een beetje de achterliggende gedachte. Ja. Er nou, is hier natuurlijk wel hele jaar door wat te beleven. Dat, mm. uh, maar dat wisten jullie natuurlijk al. Ja. Nou ja, in, in Zandvoort wel. Maar of dat in Bloemendaal ook uh, is, dat weet ik niet. Dus vandaar. Uh, nou, kijk, uh, in Bloemendaal weten ze het ondertussen ook wel, denk ik. Ja, <laughs> dat zeg jij. <laughs> dat, zeg jij. <laughs> dat zeg jij. Maar goed. Uh, je kan er niet zomaar, uh, zeg maar op de dag, uh, volgende week of aanstaande zaterdag, zomaar even binnenkomen en zeggen, vind het wel even lekker om even een beetje te gaan eten. Zo werkt het ja, niet, hè? Tijd wel, maar het is wel even prettig als je een beetje van tevoren weet hoeveel mensen er komen. Want dan uh, weet ik of ik, uh, of ik 12 oorzaken of 16 oorzaken op de barbecue moet gooien. Ja. Ja. Dat is heel een stukje, natuurlijk. Ja, ja uh, uh, nou, nou ja, goed. Uh, ik, ik, ik neem aan dat je niet uh, je mensen uitrust met een jachtgeweer dat ze dus zelf nog de os moeten gaan halen of ergens in een uh, weet ik veel wat sla je een beetje door, hè, ja? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Goed. Uh, hoe laat begint het... Zeven uh, het, het... Uh, uur begint het feest. Ja. En dan, uh, ja, dan gaan we door tot laat uurtjes uh, We hebben eerst de, de winterbarbecue, en dat is al een leuk sfeertje, en daarna gaan we door naar een ski feest Dus als je wat later wil komen, maakt een het ook. feestje, is het ook altijd geen probleem. Oké. Okay. Goed. Uh, in de Halterstraat dus... Helemaal goed. Nou, ik uh, wens je in ieder geval uh, een uh, leuke avond uh, toe, samen met je, uh, met je gasten die, uh, die daar uh, binnenkomen. Ja, en, en ik daag je uit voor een uh, potje spijkerslaan, uh, ja. Een potje spijkerslaan? Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, in een groot hakblok uh, spijkerslaan. En wie de eerste oh. spijker erin heeft, uh, die krijgt een, uh, een lekker borreltje. D dat, dat wat vroeger Jack Spijkerman op de zaterdagavond deed. Ja, bijvoorbeeld, maar z zoiets. je hebt het ook weer gepikt van, uh, van ons natuurlijk. Uh. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, ik, <lacht> ik, zeg, ik, ik, zeg meer. <lacht> ik zeg niks meer. Nou, je, je, nee, de stemming zit er, ondanks het verlies van AZ er toch wel uh, redelijk goed in. Ja, ja, ja, ik, uh, ja, ik ben heel teleurgesteld, uh, <lacht> want uh, we hadden het wel verdiend. Ja. Maar ja, uh, Ajax heeft altijd de scheidsrechter mee en dat is jammer. Goed, nou, dat, is, dat, dat, dat zegt een AZ-supporter. <lacht> Dank je wel voor, voor je bijdrage en uh, veel plezier volgende week. Ja, dankjewel. Succes in de uitzending. Dankjewel. Dankjewel. Hoi. gewoon je keihard over je koptelefoon afdraait zoals ook uh, dit nummer van Grace Jones, Nimble to the Bottle het uh, nummer wat uh, geschreven is door een van de mannen van Sly en Robbie en dat was dan de Slykant Sly Dunbar heeft het uh, mede gegeven het was ook wel duidelijk uh, te horen het nummer uit uh, 1982 en uh, we gaan uh, even terug naar het nieuws van de afgelopen week, want uh, ik liet mij ergens ontvallen op uh, Twitter uh, van zou de leiding van McLaren weten waaruit Wellinger gaat ligt. En ik denk dat ze dat niet zouden weten. Hoewel, uh, sinds deze week uh, zullen ze het misschien wel degelijk moeten weten... want uh, het Formule 1-team van McLaren heeft namelijk het Nederlands kartalent... niet de fris gecontracteerd voor de befaamde Young Driver Development Program. Timbaas, Martin Witmars. en dit pluk ik dus af van de website van Nick de Vries, die eerder deze week werd gepresenteerd als nieuwe foto-voorzitter, hoopte de Vries klaar te stomen voor het grote werk, zoals dat eerder gebeurde met de Britse oud-wereldkampioen Lewis Hamilton. Nick is een belofte voor de toekomst en we willen hem graag op alle mogelijke manieren ondersteunen in zijn route naar succes. Alles Witmars. En Anthony Hamilton, de vader van jawel, de welbekende Lewis... Uh, is uh, uh, ja, min of meer betrokken, direct betrokken bij uh, Nick de Vries. Want hij neemt de begeleiding van het 14-jarige talent op zich. De Vries, die zijn bezoekje aan het uh, McLaren Technology Center in Woking... Een, geveld, een geweldige ervaring noemt... zal onder leiding van Dino Chiesa en Chiesa, moet ik eigenlijk zeggen... Een in Italië aangeboden krijgen. En Cesa liet vroeger ook Hamilton en Nico Rosberg uitkomen voor zijn team. Namelijk het Mercedes-Benz McLaren team. En we zijn van mening dat dit een erg spannend en dynamisch partnership is. Aldus dus de leiding van het team van McLaren in Woking. En Nick de Vries zelf zegt daarover. Mijn bezoek aan het McLaren Technology Center was een fantastische ervaring. En ik voel me vereerd en dankbaar voor de McLaren ondersteuning in het... Verder ontwikkelen van mijn carrière. De middelen die zij hebben zijn, uh, zij zijn ongelooflijk. En ik ben van mening dat zij in staat zijn om mij te voorzien voor het perfecte raamwerk. Voor het verbeteren van mijn vaardigheden, mijn conditie en mijn motorsportervaring. Aldus de 14-jarige Nick de Vries. En McLaren zal verder op de details ingaan tijdens haar Young Driver program volgende maand. Nou, dat, uh, is, het, ja, dat is het wel... Het wel Grote nieuws wat, uh, wat mij is opgevallen de afgelopen week. Uh, en ik heb dat uh, zoals eerder gezegd op, uh, op mijn Twitter. Had ik het uh, nagelaten. Ik zeg, zouden ze het wel weten waar dat uitwellingerga ligt? Nou, het ligt dus in de buurt van Sneek. Dus daar uh, moet je het uh, vinden. Dus wie weet liggen daar wel meer talenten. Ja, je, zal, je, zal er maar, uh, je zal er maar mee gezegd zijn in ieder geval. Milo met You Don't Know.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 ...de nummers van het afgelopen jaar. Milo met You Don't Know. Uh, nog even wat nieuws weer uit Noord-Holland, want dit vind ik wel weer leuk. Het is sportnieuws. Uh, Ajax, dat won vandaag van AZ met 1-0. Maar wat gebeurde er? AZ-trainer Dick Advocaat, die uh, had dat uh, toch wel moeite mee in de slotfase... ...door die uh, wedstrijd die door zijn club werd verloren... Die werd naar de tribune gestuurd, want, zo zegt de euh, advocaat... Ik noemde de scheidsrechter een oedlul, zo, euh, zo benadrukte de, de vormalige trainer van euh, Sint-Petersburg. Want volgens mij is dat een heel goed Nederlands. Hij had me dus mogen laten zitten. De spelers van AZ kregen in de arena liefst zeven gele kaarten voor, euh, voorgetoverd. En toch verweet advocaat zijn ploeg geen gebrek aan discipline. Je hebt tegen Ajax geen kans als je niet scherp speelt, weet hij. Daarbij kent iedereen Luis Suarez. En dat is een fantastische speler die ook de hele wedstrijd blijft zuigen. Ik dacht dat iedereen dat wel wist. Ik heb Kuipers al eens eerder meegemaakt tijdens een wedstrijd tussen Zenit Sint-Petersburg en Real Madrid. En die man is geen Nederlander. Al dus een getergde dikke advocaat na afloop van de wedstrijd tegen AZ. Ja, dat, dat krijg je als je dus een wedstrijd hebt die misschien niet helemaal volgens jou goed verlopen is... Ik kan me een klein beetje de emotie misschien ook wel een beetje voorstellen. Maar het is toch, uh, toch een beetje, uh, helaas, pinnakaas voor uh, Dikke Advocaat en AZ. 1-0 werd het vandaag in de Amsterdam Arena voor Ajax. En uh, de Alkmaarders mogen dan weer nog een keer uithuilen. En opnieuw beginnen. Jongeren in Bloemendaal moeten verplicht een blaasstrijd ondergaan. Als zij een feestje in de gemeente bezoeken. Op Scholen in Bloemendaal was dat al langer gebruikelijk. Maar nu gaan ook sportverenigingen meedoen. Iemand die al veel alcohol heeft gebruikt, wordt niet op feesten toegelaten. Zo meldt het bericht op de AB Radio website. En wie tijdens een feest heel veel drinkt, moet het pand verlaten. Nou. Ik denk dat er nu ook iemand dit pand moet verlaten, maar goed. Uh, ouders worden hiervoor uh, over dan geïnformeerd. Jongeren in Bloemendaal blijken wat alcoholgebruik betreft hoger te scoren dan het landelijk gemiddelde. Vrijdag zullen basisscholen voortgezet, onderwijsscholen, jeugd en sportverenigingen samen met de gemeente een convenant ondertekenen. Dit ter preventie van schadelijk alcoholgebruik onder jongeren. En het convenant is de start van een actie tegen alcoholgebruik... Door kinderen. Zo, dat is het dan helemaal. Nu even wat uh, alles in een rustige vaarwater. In een lifetime van Klenet. samen met Bono. De versie van uh, Mix, Het is een eigen nummer. Who's that girl van, uh, de, uit de jaren 80. Het is uh, vijf minuten voor vier uh, nog één uh, klein bericht. En dat heeft uh, alles uh, te maken met een, uh, <coughs> een uh, steekpartij in Haarlem. En daar is een 23-jarige Haarlemmer uh, bij gewond geraakt. Dat, dat gebeurde woensdagavond. De man uh, werd zo rond half twaalf uh, s'avonds gevonden aan de oude weg. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht, waar hij direct is geopereerd. De politie is gestart met een onderzoek en uh, hieruit bleek dat het slachtoffer na te zijn gestoken zelf naar de oude weg is gegaan... en dat hij mogelijk op de ingenieur Lelyweg is neergestoken. Er is op beide plaatsen onderzoek verricht. De politie <coughs> vraagt mogelijke getuigen van het incident contact op te nemen via het uh, telefoonnummer van de politie 0900-8844. Voor de mensen die uh, hebben gezien... Wat daar heeft zich afgespeeld rond half twaalf aan de oude weg op woensdagavond... waarbij een 23-jarige Hanemer is gewond geraakt. Ook mensen die het slachtoffer mogelijk tussen half elf s'avonds en half twaalf hebben gezien in de buurt... mogen dan dat bij de politie doorgeven. Dat is het bericht wat op de AB-website terug te vinden is. Tot aan het nieuws, hier Ilse de Lange. Dan moet ik wel even weer, want anders krijgen we die dame weer let ook echt niet op vandaag, uh, krijgen we die dame uh, Lisa weer. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hier is Ilse Lange met Baselie.